Ja. Ah, nee. Zal ik het vertellen van jouw Genebank Liep op... Uh, dat het ja, in vertel je ze leuk verhaal. Nou, Guus Lieberbert in zijn vorige leven... Heeft, uh, heeft, uh, ik heb een boek geschreven. Ook, en Waarden gekweekt, ja. Maar dan als, uh, als, als, een, als een biochemicus... en dat heeft hij in, uh, in, uh, in Wageningen gedropt... omdat het natuurlijk belachelijk ook is... Uh, dat ken je, je dan niet, moet nee. je nou meer, hè? Ik bedoel, als je hier maar de oorlog eerste was... De, ...waar je dus op een gegeven moment je instituut mee verliest... ...maar de kennis van die kruising is natuurlijk door... door, door, door, door, door ...de gene bank in Wageningen wagen. Het grappige is dat het daar nog steeds is, hè, dat ben ik ja. Van je. Ja, kan iemand op oké okay drukken daar? Oké. Okay. Er moet altijd even oké okay gedrukt worden. Ja, ja, we kunnen nee, alleen... kijk nou, Nelly is er ook. Bubbels. Hoi. Nelly. Ja, Nel. Kun je wat over je moeder vragen? Ja... Ja, Nelly. Ik zal wat over mijn moeder willen vragen. Nou, doe dat dus. Moet ik dat met een... Nelly is er. Hai, Nelly. Ik vraag wat over mijn moeder. Volgens mij is dat al genoeg, Ja, hè? Ja, Ik zal een liedje voor haar zingen, een Indonesisch landbaanliedje, Ja. Benga, wanzo, loon. Riva, we drie dullen di maar dat jij niet. Moet tak hem is okay met die muis op oké. Okay. met die muis op oké. Okay. Okay. Okay. Andersom. Ja, daar. Ja. Dankjewel. Dat kan zo'n kaart De naai Doe perra Hey lieve Fransje Hoe kan je nou zien als je in beeld komt? Nee, ja, hier Ach hoor Frans liedjes naar binnen Dat als liet. Dat is het, Dat als is, ja, dat is ja. Ik zie hè? Ja, ik ga het willen. Maar te armoen, is zo de armoede is De papa jau. Ah, hier nia klauw, ik Nou, oh, en je krijgt gelijk, kinder, omdat het over jouw moeder gaat... Samfian, die wil gelijk een liedje voor zijn moeder hebben. Ja, hè? Meneer Dingers wil die hebben. Wil je echt meneer Dingers hebben? Uh, kun je het is van Joodse... Jongen? Lien, Lien, Lien, Lien, Lien, Lien. Lien, Lien, Lien, kun je even op oké okay drukken daar? Jij ja, ik krijg meneer Dingers. Sanfian, Santje, is, is, is dat moet een Joodse jongen zijn, want het verhaal van meneer Dingers is niet echt lollig. Meneer, maar dat jij ook een beetje moedermoesje noemde, ja. op deze meneer? Oud, ja, ja dus ook ik was altijd een moederskind, maar nooit een nietje, dat is het verschil. Nou, Johnny en Joe zijn dus uiteindelijk zijn ze doodgebleven Hello, in, in, in de Tweede Wereldoorlog. Goddie, <laughs> <Komt> hè? <truimert> Ding is die het door op componeren. Hij zit eeuwig met zijn neus in de muziek. Jonge lieden die praten piano leren. Hou dus zich maar de eerste keer een tijdje zien. Dat wat want de leraar heeft een kwaad. Hij vindt jazzmuziek banaal publiek. Meneer ding. weet niet wat swing is. Hij weet niet wat de saxofoon voor een ding is omdat de radio kapot is, wat voor de buren er genot is. Weet die dingen. niet wat zwing nog op. O domme dinges, o oh, domme dingen, liets met zo. Weet je nou nog niet wat jij voor een ding is? Als je goed wil amuseren, moet je de haarding delen. studeren. Meneer dinges, ik probeer de swing. Wel weet waar de lang zeggen liep? Mag ik een kus? Ja, dat wordt gevraagd. Wil je dat zingen maar in een dek? Nou, waarom niet? Zing het samen. Moet je het wel samen zingen hoor? Nou, wat voel je? gaan verchijn ik toe holodagen prani sopa da Als het Zing gerang die pingir kli, uwaak je bub, ik kan niet meer. Jangan percaya itu mulut lagi, obrali oh, semua, tapi. Ik geloof de sfeer, maar ik ben bang voor de dood. Dat is de laatste reden. Dat is helder, uh, maar ja, het is logisch. Jullie gaan naar mijn Fransje hè? Ja. Kijk even naar Aad. Ha, Aad. Aad is er ook. Aad uh -huh. schijnt dan dezelfde antecedenten te hebben als ik uh, als het over sterrenbeelden oh, gaat. De... Wat was het ook weer? Ginny zei dat. Dus ja... Wat is het antecedent ook weer, jongens? Ja, joh, dat, dat er nog iets is wat er tegenaan hangt. TV of hetzelfde. Weet ik veel. Antecedent. Dat is... Die heb ik ook. Wat antecedent. Ik ook. antecedent is toch wat tegenover je... je als je meepraat, moet je haar praten. Dan kunnen mensen het ook horen. Een antecedent tegenover, ja. volgens mij. Oh, ja. dat is het. Dus je hebt het tegenovergestelde, dus tegenovergestelde ja. aan hey, wat je Dat dacht ik, ja. Nou, dan heb ik hetzelfde als Aard. Ja, ja en het is... Nou, dat weet ik ook niet Dat weet meer. geen mens, dat ook wel, niet. Dat soort dingen onthoudt ah, dus niet. Dat maakt het jij zo Ik wil het wel, wel graag weten, maar dat soort dingen onthouden Copernicus, dus Galilei. Ja, zoiets. Ja. Nou, dan moet Michiel even schrijven, want dat is een, uh, een astroloog. Michiel is een astroloog? Ja. Nou, vraag eens uh, wat aan Michiel de astroloog. Michiel, uh, Schrijven. Want je antecedent kan bijvoorbeeld ja. wel hetzelfde zijn als je je hoofd tegen. Ik ben bijvoorbeeld een steenbok. Ja, dat zegt hij zo moet de de de de camera. beneden komen met je hoofd. Of jij de de steen, een steenbok, maar je kan ja. dan ook via, als, uh, hoe noem je dat al? Ja, jij gaat het mij uitleggen, zeg. Dat kan, kan ook een zijn. Ja, je antecedenten klinkt net alsof je een strafblad hebt. Ja? Antecedent heet, heet het, <laughs> heet het <laughs> <al>. <laughs> <laughs> ja, dat heb Nee. Antecedenten heeft niet strafblad. Wat geidig ook, Nou, daar zou ik maar wat overheen, Johan. Ja. In, in octaven uitkant binnen. Twee, geen 2, Twee, drie, oh, die, vier. Weet je dat er iets op binnen komt? Ik komt. Ginny komt binnen. Ginny huh? komt ook net binnen. Ik heb het net over je, Ginny. Dat is wat hij gaat. Hé, Ginny. Is Babylonisch hier? Babbel, babbel, Babylonisch. Ja, dat is lor. Babbel. Geinig, zal hem onthouden. Babylonisch. Bubble, Yo, how's it Bubble, bubble. Clap, clap, flip, clap, flip. Yeah. Bubble, bubble, bubble, bubble. I got rhythm. I've got music. I got my girl who can have for anything more. My girl who can have for anything more. Bubble. Never find him. Hanging around my front door. I'm at that curtain's house. I got ja, met you, ik ga met mijn Ik ga mijn ga met mijn met die ken je toch? Waarke torne laser is dit? Dat is toch een laat bansje. Welke torne laser is? Wie is het? Oh, mijn Paps! Nee, dat moet je even een hypo dragen? aanhoeven. Let the bad play! Dat komt in de, in de vrije vloers goed weer, let de bad play. Take the bridge, folks! Empty. Keep going. It's also lazy, right? I got my gel. I got music. I got my girl Who can help for anything more? I got rhythm. Music goes with it. Ik heb mijn gun, en dat is van pop. Pops. Dat is from a Never mind, hey. Hanging around my front van door. Oh, door, dat doortje. Hoe with dan? Wacht even. Ik heb mijn gun, hoe kan dat? En dat denk right van alright. Hey, ja. vriendje, Pops, hier is Lintje. Nou ben je op Wouter als het goed is. Maar er staat No Channel dan, Ivo. Nou, niet, niet, niet, niet gek hoor, jongens. Nou, nou, nou, ook niet gek hoor, hè? Zie je, wij proberen even een slimme truc te doen, maar... we eh... geen elektronische billing maken met Glenn? <laughs> is dat oh, mogelijk? Nou. <laughs> Chinees daar met de er is iemand die heeft mijn naam gaan. gestolen. Er is iemand die heeft mijn naam gestolen. Dat is dan een Guus, hè? Dat zijn we opa al? Nee, kijk, Heukie. Dat is inderdaad. Nou, ik zweer het je. Mijn vrouw zit hier, uh, uh, Heukie. En jij vraagt die Chinees die de gitaar van jou Rijn. Mijn vrouw, die kan het bevestigen. Deze gitaar komt van Woonwagenkamp van meneer Reinhardt. En het is niet Django Reinhard, maar het is Raufli. weet je toch? Ja, maar dit ik is Hans. Wat? Ja, dat is meneer Hans, is dat? Hans. Ja. Is dat Hans uh, die. Hans die Hans? Uh... Geticht, nee? Nee, nou dan uh, is het toch wel apart. Ja. Je bent toch een Chinees, je blijft een Chinees dan. Ach, maar Hans is ook geen antropoloog. Oh, dat is het. Nee, maar je moet tegenwoordig. Je... Dat inderdaad de Jij moet tijd tekenen. komt van die meneer. Rijnmond. Ja, maar dat heb je net uitgelegd. Dat heb ik net op uh, ja, de teleur. het nou nog een keer uit. uit, uit, uit. Mensen vinden het al zo chaotisch hier, omdat ze al die stemmen horen hier. Ja, is Hallo, zo gaan al die stemmen. Ja. Dus leg je het nou nog een keertje rustig aan. Ik uit. zal het uitleggen. Okay. Die gitaar komt niet van Django Reinhardt, maar ik zweer het je, want mijn vrouw zit hier naast me. We hebben hem zo'n beetje twintig jaar geleden of langer nog, hebben we hem op een woonwagenkamp in Helmond gekocht van Rauwvleer Reinhardt. Dat is een violist, dat is eigenlijk waar. En precies zoals die geschreven is. Ja. ja. zonder klopt. Ja, klopt. Geinig, ja. hè, jongens. Nou, leuk, je vindt het hartstikke cool. Is ook cool. Maar... Met hoeveel vingers speelde hij dan? Ja, inderdaad, Zuiden had iets met zijn vingers. Twee. twee. Ja, klokt twee, ja, twee. Hij speelde uit. met twee. Klokt ja, zoiets hè, ongeveer zo hè. En dan waren ze nog verlamd ook, toch? Mm -hmm. Met die twee verlamden speelde hij, als een soort plank, hoor. Dus jammer dat onze accordion er niet is, hè. Ja, dat belooft zo. Toen zat dus. helemaal, hè, nee, Polka had het beloofd. Hij dat? zeker beloofd. Ik zie hem de hele avond toch niet. Weet mensen wat Polka Junk is? Heeft iemand nog Polka Junk gezien? Nou. Het is bar, Gewoon... Hey. for the home of sweet romance. for it brings you as a glance. for your happy feet of chance Do dance. for just like a clinging fire Your lips so warm and sweet as wine Your cheeks so soft and close to mine Define How my heart is singing While the bath is swinging Never tired of romping And stop with you at the Sephora, what joy, a perfect holiday. Sephora, so we can climb and sway. Sephora, just let me stop away with you. What gein is that heukie, that tragic. Want I can tell it, it comes from the Reinhardt, I studied it. Yeah, that's neat. Ralphie Reinhardt. Oh, that's a Reinhardt, yeah. Van het Boomhaagkap in Helmol. En dit is een. de compositie van Lionel Hampton. En deze jongenaar heet natuurlijk het Hempie, hè? Yeah. Remember, Lionel Hampton! Take the bridge! Mm -hmm. Oh, jazz. Sweet romance, Sapphire, it brings you ever glad. Sapphire, you happy, feel jammed to dance. Sapphire, just like a clinging fly. Your lips, the warm and sweet as wine. Your cheeks, the soft, that close to mine. Defy. Oh, my heart is singing while the band is swinging. Never tired of romping and stopping with you at the Sephora. What joy! A perfect holiday. Sephora, it's so a weekend climb and sway. Sephora, just let the music play all day. Daar berekenen ze wel dat het heel Scheveningen voor abduus, Lyle Hampton, in, in, de, in de 50 jaar. jaren. Echt? Dat was, zoals ze stoot in de 60 jaren waren. De hemp in de. toen was hij nog jong, hè? Ja. Kwijld ja. nog over die vibrofoon. Heel, heel vies, ja. Geweldig, ja, ja is maar viebere, zag dat er vies uit. Ja, geweldig, hè? Maar het geluid. Pre ik er wel beter van. Precies maar, wat, toen dat ook minder werd, uh -huh. vond ik hem dus ook minder ja, spelen. Ja. ja, maar toen ging ze band weer beter spelen. Ja, toen liep hij al charismatisch de, van de, de, de, ja, de 80 weet ja. je. En af en toe zong als een tovenaar een tik op die vibrofoon en die band helemaal te geven. Ja, en iedereen gaat dan hè? Ja, en ja. het is geen sport. Het is van, naarmate zijn fysieke krachten afgedaan, werd hij steeds spiritueeler. vind ik. Ja. Sowieso, de meeste mensen die, die zender luisteren zijn ook allemaal denken spiritueel te zijn of zo. Ze beginnen jongens. meestal met de zin van uh, je ja, enige programma op Ridder Radio zonder chakra's en aura's. Nou, dat ik heb ook. On... vergeten te zeggen. Oh ja, maar, maar misschien oh, hebben oh. we wel chakras maar dat zien we ze niet. Hé, liep, misschien zien we ze niet. Hebben we ze wel? Ik voelde hem! Ja, nou, kijk dan. Oh. Ik heb mij zo'n takje van die sigaretten. Ja, ja. oké. Okay. Jeetje zeg. Je ja, ja, wel... we bent wel een zeur ook, hè? De nee, mensen die heeft... horen dat allemaal. Nee, maar het zijn rare sigaretten. Toch, Bas? Wat flips en merkwaardige sigaretten, maar wel de beste. Okay. Maar wel de beste, gewoon... Wat is je zit. hobby, Guus? Guus heeft helemaal geen hobby's. Ja, alleen maar. Toe biedt or not. Nou, nee, lezen, schrijven, televisie. Schrijven, ik schrijf heel veel. Tennis, basketbal, dat is niet een hobby. Ik uh, speel van schilder maar dat is ook niet echt een hobby. En uh, ik zit hier en dat is ook niet echt een hobby. En uh, alles wat ik doe ja, is eigenlijk ja, niet echt een hobby. Ja. Maar ik heb wel ontzettend veel humor. Pas op, in dit programma geen aura's, zegt de oerwouder in één keer. Want dat kan namelijk voor sommige mensen een risico betekenen. Hè, van... Is dat ook? Ja, als je naar auraloze mensen. mensen kijkt, dan kijk je naar geesten. He? Ik weet volgens mij weet ik er wel Is iets van. Ja, want Hebben dan, die dan leven ze niet. Ja, dan leef je niet meer? He? Dan verdwijnt je aura toch? Dan ben je zieloos, ja. Is dat zo, jongens? Ja. Daar ja, van te kijken Volgens mij ben je alleen maar licht als je geniet geen aas maar Wat weet ik er gewoon niet meer? Ja, daar weet er toch alles van. Jij komt uit het uh, Rijke Oosten. Ja, maar ik weet er niks van. Dat is ook zo geinig. Dat... Ah, ah! Ja, heb je dat voor elkaar gegeven? Ik helemaal dan? niks weten. Dan heb je 53 jaar voor moeten, <laughs> moeten zijn om helemaal niks te weten. Dat is zo raar, hè? Ja. I said the joint was rockin'. Oh, oh, no. Go round and round. Yeah, the real rockin'. What a crazy sound. And I'll never stop a rockin'. Till the moon went down Well sounds so sweet Have to be challenged. Rose out my seat Just have to dance Start moving my feet Go clap my hands I said George was rocking, going round and round Yeah, reading and rocking. What a crazy sound, yeah and have a rocking. Well, the moon went down for a dig, dig, dig, dig. Good old rhythm and blues vaak zo'n beetje nog rock'n'roll bij leeftijd. 12 bar blues met onze jongere aarde. Ja! Yeah. En het leuke is dat Fransje en Bouten nou ook luisteren. He, we hebben een verleden, natuurlijk. Zo, oh, pops. I see his joint was rocking. Going round and round. Yeah, reeling and rocking. What a crazy sound. Nou, en never stop a rock, yeah. Ja. Till the moon went down. Will sound so sweet. Have to take me chance. Rose out of my sea. Just have to dance. Start moving my feet. Won't clap my hand. Yeah! Toch? Zo. Yes. Okay. So. Ik moet dat even lezen. Ja, toch? je moet het even rustig lezen natuurlijk. En dan, uh, want dan werd het mij gevraagd van wat mijn hobby's dan zijn een heleboel moet je heffen hoor, een heleboel hobby's ja, ik dammen, schaken, dan ga je ze door hey, dammen, schaken, vissen, ja, dat lezen ik niet. Hey, maar, kan ja. Dat kan je toch zeggen ik doe alleen maar gewoon dingen <laughs> ruzie maken. Ruzie maken, fotograferen, liefde ja. maken, ook uh, schilderen. Ja, nou, een van mijn hobby's die ik niet heb, is ruzie maken. En iedereen wil altijd ruzie maken. Dat is ook niet mijn hobby. Misschien nog. hebben die mensen wel de hobby ruzie maken. Ja, zou dat het zijn? Ja, mooi zo. Ja, nou, joh. Ga je aan je spullen zitten in één keer? Ja, ik heb een beetje. Een beetje koud hier. Hebben ze ja, de kachel nee. niet aangehouden? Ja, ja. Want we hebben hier een mooie ja, houtkachel. Ja, daar is we aan aan steken. Ja. Die kan Ja, al. Ja. heb je niet veel... In... Te... Ja, hè? Ja. Is het toevallig reis, of is het toeval? Nou, dat is toevallig toeval. Maar heb je niet genoeg van de Blabla bla en Blabla bla liedje. Dat we even kunnen... Ja, mensen weer eventjes spaar kunnen ja. doen. We kunnen een sk sk skat zingen. Ja. Jij wel al of niet hoor. Nou, vloer. Maak je borst Nee, we gaan skatten al. heel skat. Spat da Spook da da da da da da da All of me, why not take all of me, baby? Can't you see I'm no good without you? Take my arms, I never used them. Oh, take my lips, I wanna lose them. Goodbye. Let me with eyes that bright. Honey, how can I go on without you? You took a part, that once was, was my heart. Why not take all of, why not take all of? Spamboe bij de vliep, dit doe bij Even lezen de chat. Ja, All of Me. Nou, dat wisten we al. Ja, All. Oh. Ik heb ooit eens met een drummer gewerkt. Bijna met 200 wekende kinderen. ook, Olly? Ja. All of Me. All Night, All ja, Day zijn we dat. ook all, ja. all Night de hele nacht. Ja. All Night. Het is, maar gewoon een persoonlijk heb je niet. Ja, tuurlijk wel. Eddie Jefferson, dat was de grootmeester van de van Sket. de Armstrong natuurlijk, maar dat was een modernist. Kunnen ja, dus we dat eens wat ja. maar proberen. Oepa da, slapaduwa, bliebeliewa. Oepa da, slapaduwa, bliebeliewa. Oepa da, slapaduwa, bliebeliewa. Nog hier. Oepa da, slapaduwa, bliebeliewa. Oepa da, slapaduwa, bliebeliewa. Oepa da, slapaduwa, go pa pa lu pa pa want die blaasjes altijd door vier op vier. Ik Die ba, ba, ba, ba ja begin dat. Nee, nog vier waarden, op de vier waarden. ba ba ba ba hè. Komt je? ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba papa. Papa, papa. Papa, papa. Yeah. Go, lovely, go, go! lovely, lovely, lovely, lovely, Hey, man! What's slap the wah, blee slap the wah, blee blee bop. And it's Jefferson, Dizzy Gillespie. Ja. ja die had je vroeger die heb... nou, dat is, ja die zijn natuurlijk allemaal met ouders ergens boven die wel hebben ze nou geen ouders of juist een hele glanzende? in kijk nou, uh, je geen zak met knoken Denkt geen zak het... met knoken heb je al niet een goed oordeel hebben over jouw nee. muziekspel en de rest ik heb wel zo'n hele grote uh, been ja heb ik van zo'n zo'n schuifbeen ja maar die is van ijzer die is trombone oh. jij hebt de trombone oh. van de nog levende de legende Bert Koppelaar. Die ja, drie trombones. Ja, dat is een vraag. Die is heel intiem. Bert Koppelaar heeft zijn ambassuren verloren. Zoals hij iets kan verliezen, maar hij is er niet ongelukkig bij. Hij heeft drie trombones en hij is toen de tijd toen hij een. Uh ja, lagere wal heet. Dan heeft ze die drie trobollen weggegeven. Dat is niet kon verkopen. Dat vind ik zo briljant. Ja. En liep, heet er één van. Hij heeft het nog steeds niet terug weg, hè? En dat ik ja. ja, het is alsof je weer drie kwijt kwijtmaakt. Ja, maar ja, dan, dan moet je toch wel eens. Maar met drie nullen, als je dat wel. zegt hoor. Dan wat? moet je oh, iets oh, lager gaan zitten als je dat wil zetten. Kijk nou. 3-0 is ook wel zo'n trobollen. Ik heb een uh, telefoon voor je bij me, jongens. Nee, oh, oh, oh, oh, oh, een telefoon. Kom maar even. Ik ook nog. Oh, dat ben zo draagje. Ja, zoiets. wat? Even Kijk, ik weer... word hier nog druk hallo. ook. Hoi! Ja, hallo. Nou, uh, wat, wat heb ik... jij deze week meegemaakt? Maar dan moet je wel even van plaats wisselen. En dan kan jij de dames even halen. Ik hou de dames. En dan kan Jaap even vertellen wat hij deze week heeft meegemaakt. Wat ik deze Ja, dat wil ik van Jaap altijd wel Hi. weten. Wat ik vanzelf bedoel. Hoi! Ja. Ik wil gewoon wel eens weten wat jij deze week hebt meegemaakt. Nou, weer een boel heftige dingen, hè? zoals gewoon. Moet, moet je wel uitpikken. iets harder praten. Ik heb iets gelezen over uh, een vrouw die zei dat uh, zoals atomen bewegen met elkaar, dat dat uh, eigenlijk zo'n kracht heeft, dat wij kunnen als mensen wel verzinnen wat we willen doen. Maar uiteindelijk blijkt dat uh, de manier waarop atomen met elkaar samengaan, dat, dat een veel grotere invloed heeft op ons leven dan. Uh, Zeg maar, ons individu. Nou, ja, hoe bedoel je dat? Nou, het blijkt, als je naar atomen kijkt, dat is ook heel bijzonder. Ja. Soms zie je deeltjes. Sommige mensen zien deeltjes. Maar dan je, kijk, vervolgens kijkt iemand anders weer. Maar je ziet meer golven. Ja, en maar Het blijkt dat... af te hangen van wie er kijkt. Of je nou deeltjes of golven ziet. Dat is kwantummechanica. Want laat toevallig daar ik nou iets van weten, Dat is nou kwantummechanica. Nou, en eigenlijk is het idee dat... Ja... Waar je naar kijkt, dat ben je jezelf. Dus, dus eigenlijk is het zo, je schept je eigen werkelijkheid, als jij deeltjes wil zien, dan zie je deeltjes. Mm -hmm. Wil je golven zien, dan zie je golven. En het hangt af. Dus ja, alvast... maar ik zie dus regelmatig golvende deeltjes. Ja. En golven die in deeltjes uh, opgebouwd zijn, dus... Wat bedoel je nou precies? Voor z'n Doe doel... is dat helemaal niet tegenstrijdig of iets anders. Nou, wat ik leuk vind in ieder geval is dat... Moet je iets harder praten, want... De werkelijkheid, wat je ziet, dat ben je zelf. Ja, kijk dan. daar ben je. Ja. Nou, ben je dat zelf? Dus is een spiegelschrift, man. Nee, dat geloven we alleen maar omdat we een spiegel gewend zijn. Nee, ja, maar ik vind dat... Het gaat om de theorie, hè? Ja, maar doe maar één theorie die klopt. Dus. Ja. Ik ben, jij bent mij en ik ben jou. Ja, zeker weten ja. Dat is ook het erge Wat ja, je ziet, dat ben je zelf. Dus, dus je ja, als mensen jou. jou nou zien bewegen en denken dat jij spreekt, dat ben ik eigenlijk. Die en kale man ben ik ja. dus. Ja. En die man met dat haar ben jij. Ja. Jaap is de man met het haar. Ja, ik ben denk de, dat de kale man. Iedereen denkt andersom. altijd dat het andersom is. Ja, maar dan klopt het ook. Als het andersom is, dan klopt het ook. Ja, maar dat hoeven die mensen weer niet te weten, dat het andersom ook klopt. Jawel, ik vind dat je dat moet delen. Nee, hè? want wat, jij hebt net verteld, dat is hoe je het ziet en hoe je het wil zien. Ja, maar moet ik Moet het heb... nou niet al te moeilijk maken? Ja, nee, maar ik ben een beetje van teruggekomen. Oh. <laughs> ja. Ik kon niet al te vasthoudend erover zijn. Ik vind het niet als een soort dogma, weet je wel. Het is ik geen... heb net met Gerrit ook uh, gesproken over het uh, terrorisme van de democratie. Dat vind ik ook zo'n probleem. Het terrorisme van de democratie. Ja. Leg mij dat eens even uit. Wij zijn toch allemaal de baas in een de democratie? Ja. En wij zijn dus ook onze eigen onderdrukkers. Ja, precies. Ja. Oh, nou begrijp ik het. Ja. ja, ik probeer het even samen te vatten. Ik nee, heb je nee. van de week proberen uit te leggen dat je een A4'tje moet je gewoon in 30 seconden kunnen vermelden. Wat gewoon de essentie van het A4'tje is. Dat gaat het lekker snel. Dat, uh... heb, jij, heb jij een... Uh... Heb ik wat... Een kernidee van hoe de wereld in elkaar zit. Een kernidee van hoe de wereld in elkaar zit. Ja, ik denk over haar. Ja, ja. Is wel moeilijk. Ja, geitje. <laughs> Ja, maar dat komt door de vorige week door Guus. Ja, dat komt, zo, ja, het hoort, ja. Weet je, dat komt door de hippies. Die, die, dan blijkt eigenlijk dat de hippies een enorm vooroordeel hebben tegenover mensen zonder haar. En oh! Daar, daar, daar, dat is. Ja, dus tegenover mij heeft iedereen gewoon een vooroordeel. Nee, dus te tegen niet zelf aan komen. Ik heb het nou over mensen die kaal zijn. En ik heb vastgesteld dat hippies zoals jij. Hè, dat die, nou, dat die krijg ik ook de schuld van hippie te zijn. Hebben. Ik ben dus die kale jongen, hebben we net uitgelegd. Nee, maar dat is, dat is toch. En ik heb nou, de vorige keer, volgens mij, heb ik toen ook over Jehovah's gehad en zo. Dat, in die mate, zo voel ik het ook. Alsof je zonder haar niet, niet helemaal uh, erbij hoort. Ja, maar je hoort het er ook helemaal niet echt bij. Dat heb ik je laatst hoor. We zeggen ergens in een poortje. Als, als je geen haar hebt, dan kun je geen hippie zijn. Als je hippies hebt, altijd lang haar. Ja. Nou, ja. Ja, maar er zijn ook hippies. Jongen, er zijn hebben, mensen die hebben heel weinig haar. En die maken pruiken voor je en uh, haar haar extensies en ja, de... het is Joer, een maar een vrije vrije tegenwoordig vrije zelfs een kleurmiddel voor wereld, haar wat voor mannen werkt het werkt echt only voor men de grondslag alleen maar de grijze haren dat je, dat het vrij iedereen vrij weet je wel iedereen vrij ja dat is toch het idee ja maar ondertussen moet je wel lang haar hebben want anders doe je niet mee is dat zo ja oh dat blijkt toch maar weer dat blijkt weer. ze ook weer over mijn haar ze beginnen altijd over je haar maar kunnen we nou eens eventjes uh, vertellen waar de dames zijn gebleven? Want het is hun tijd. Het is Oortaan, dames tijd. Die zijn al lang begonnen, man. Denk je dat die uh, op ons dan wachten of zo? <lacht> oh, zo gaat het tegenwoordig. Wij zitten hier gewoon zo in het luchtledige en de dames zijn al lang begonnen. Iedereen zit naar de dames te luisteren en wij zijn er niet. Ik zal even voor je gaan kijken, Guus. Ga jij eens even voor mij kijken waar de dames zijn. Dan gaan we hier alvast een beetje opvoeren. Dames? Want ja, die dames gaan komen. Er zijn nog... Eh, eh, eh, gewoon eventjes iets gezelligs te vertellen heb. Hou mij en de andere mensen nog even bezig. Totdat de dames komen. Ga er even er zelf bij zitten dan. Ja, er zijn ze al. Uh, oh, kijk, zie je. Huh? Ik wist wel dat het niet lang zou duren. Het zijn er drie deze keer. Ja, het zijn er drie. Kijk nou. Dan moeten jullie allemaal in het beeld passen. Kunnen jullie met z'n in het beeld? We gaan gewoon ons best doen. Ja, niks. Ja. Nee, wel dat is niet. Dat is ja. Hallo luisteraars. Zo, daar zijn we, daar daar zijn we weer. weer. Het is weer dames tijd. Ja. Nou, Sweeney heeft een boek meegenomen. Tower King. Ja. Dat had, uh, dat had ik nog vorige week tegen jou uh, gezegd. Ja. En uh, ik, ik zal eens dus wat voorlezen... Ja, want er wordt van alles met stikkertjes rommel hier. Ja. Maar goed. Ja, okay. nou. nee, maar Hopla, zo Oké, nou. Ik heb Nee, waar die ook valt. niet Oh ja, dat is natuurlijk helemaal <lacht> <in de> dingen. <lacht> nou. Ik, ik, ik, zal bij op, ik zal bij iPhone met bloot Titin beeld zijn website en ik. Hey, oh, en hey, ik je maar hij mag helemaal uh, niet. Je oh ja. Ja. Wanneer de mensen het mooie mooi gaan vinden, ontstaat het lelijke. Wanneer de mensen het goede goed gaan vinden, ontstaat het kwade. Want zijn en niet zijn brengen elkaar voort. Makkelijk en moeilijk vinden elkaar. Lang en kort meten zich aan elkaar. Hoog en laag benaderen elkaar. Geluid en toon klinken in één. Voor en na volgen elkaar. Daarom doet de wijze niet en onderwijs zij zonder woorden... Alles vertrekt zich zonder zijn tussenkomst. Hij neemt niets aan en wijst niets af. Hij doet zijn werk zonder vast te houden. En zonder om erkenning te vragen. Hij eigent zich het werk niet toe. En zo verblijft hij erin. Nou, dit zijn dus eigenlijk één van de zoveel teksten. Het is wel een mooie tekst. Dat is soms wel heel veel uh, tegelijkertijd gezegd. Het is, ja, je, je moet gewoon proberen om daar doorheen te kijken. Het lukt mij ook niet altijd. En, eh, uh, ja, dit is toch wel een van de mooie boekjes die ik heb. Wat spreekt jou het meeste aan? Welke tekst? Die je net voorgelezen? Nou, er zijn, ik, uh, dit spreekt mij niet het meeste aan. Er zijn nog meerdere uh, mooie teksten, maar daar zou ik dus eigenlijk even doorheen moeten bladeren. Maar het is, uh, het is het gevoel erbij moet je het voorlas, dan sprak wel een hoop waarheid, uh, waarheid wijsheid uit. Kan je ja. maar een maar één keer begrijpen, dan zou je misschien een paar keer moeten horen of lezen. Ja. Wat nee, maar uh, Els. De elf. tegenstellingen ook. Ja. Het goede, het kwade, het mooie, het slechte. Ja, daar komt het eigenlijk wel op neer. Ja. Hé, hey, maar uh, ja... Stel eens, hels, wat, uh, wat is er deze week zoal gebeurd? Wat is er deze week zoal gebeurd? Ja, ik maak eigenlijk nooit veel bijzondere dingen mee. Uh. Het gaat allemaal een beetje schaartje, wat ik eerder zei, in het voorjaar. Uh. Een pijntje snoeien, planten, een zaaien, saaien. Een ja. beetje ze eten geven. Het is veel mooier weer als ze voorspeld hadden. Dat is het deze week gebeurd. Ja, ze voorspelden een paar dagen regen en het was hartstikke mooi weer. Dus. Ja. Uh, hoe kan het nou toch eigenlijk dat wij ervoor zo'n ontzettend interessant gesprek hadden over uh, het Japankamp en over India, de kinderen die, die jouw ouders hadden? Jouw ja, dat komt weet ik niet. Hoe begonnen we er zo? Uh? Jij begon er al. Uh. Ja? Jij had het over een les die je op school had gehad over Indië, over Nederlands-Indië. En dat ze daar uh, ook de Tweede Wereldoorlog behandelen, überhaupt Nederland, uh, een hele conflict tussen Nederland en Nederlands-Indië behandelden. Ja. <clears throat> Repatriëring toen de tijd, in de 15e eeuw van de Nederlands-Indië. Ja, op... nou weet je waarom. Ik uh, heb dus uh, uh, van de week les gehad en het ging over Nederlands-Indië. Dat werd behandeld. En ik uh, ben uh, hier in Nederland geboren. Ik ken in, uh, Indonesië uit verhalen, boeken van mensen, mijn familie. En ik zat daar dus in die les met mijn nagels in dit, geprint in het tafelblad. En uh, dus ik zei, ik zei dus tegen Els van, hoe kan het nu eigenlijk dat uh, bij mij zeg maar de emoties zich opladen terwijl ik hier gewoon als geboren ben. Mm -hmm. Ja, misschien uh, de verhalen van je familie, van je ouders, uh, dat het meer impact heeft op je dan dat als je als kind, want de meesten zijn van, van, van twee, drie, vier jaar klein hier naartoe gekomen. En hebben daar weinig uh, van meegemaakt. En jij dus helemaal niet. Maar nee, toch, voelt, niks... toch, voelt, toch voel ik het wel. Uh -huh. Dat is toch vreemd. Dat is heel intens. Uh... Ja, ze zeggen dat waar je vandaan komt altijd dus een beetje in je bloed zit. Misschien is dat toch niet helemaal onzin dan. Dat denk, denk, ik. dat denk ik niet. Denk. Ja, het klinkt heel raar, maar... dat je is... bloed toch is gaan koken toen je erover hoorde. Ja. Ja, ja, ook om, om het verschil tussen hoe de Nederlanders erover dachten en hoe de Indiërs erover maar, dachten. Maar bloed kookt inderdaad, ja. Ja, maar ja. Het is, het is ook wel heel opmerkelijk. Ik vind het wel, wel grappig dat het jezelf opvalt. Uh, heb je ooit een wens gehad om terug te gaan? Ik ben nog nooit uh, in Indonesië geweest. En ik wilde zeker dat toen. Waar kom, komen je, je, je ouders vandaan? Nou, mijn ouders die komen allebei uit Indonesië, maar die hebben weer gemixte bloed. Nou, maar is in Indonesië? Uh, uh, mijn vader, in vader is uit uh, Surabaya. Hmm. en mijn moeder komt uit, uh, uit Java. Uh, het dorpje heet Tessik Malaya, maar die is later weer uh, is, uh, verhuisd naar Nieuw-Guinea. Oké, okay. en vandaar uit Wie naar Holland gekomen? In het begin jaren 60, toen Nieuw-Guinea nog niet in de handen viel van de Indonesiërs. Toen uh, zijn ze to ja. Ja, ja. Toen zijn ze op een gegeven moment uh, vertrokken. Oh, ja. Ja, ik, ik herinner ja, het me ja, nog toch net. Toch niet over mij, hè? Nee, dat geeft niet, maar ik herinner het me net, ja, in het begin jaren... Ik zet het van jou even over, maar mijn die ligt nu binnen. Ah. Oh, ja, dat moet ik even aan Want doen? Want uh, Masek is op. Uh, oh ja, begin jaren zestig met die hele gedoe, inderdaad. Volg nu Guinea en al die dingen die die in Nederland ik kan me niet herinneren dat hij, er werd er heel erg over gezegd hier. Ja, maar... dat heb ik heb het persnaal er gehoord, begin jaren zestig, ja, ik was toen nog wel klein, maar, maar ik heb er eigenlijk helemaal nooit echt iets over gehoord. Of ja. zo, terwijl toen van alles en nog wat gebeurde. Mensen hadden het er minder over, toch? Gezien. Eigenlijk wel, want af en toe uh, maak ik dus met uh, Chinees, uh, wat, wat de krantjong Chinees wat muziek, een mm -hmm. beetje krantjong muziek. Mm -hmm. En hoofdzakelijk op uh, de eerste partijen en uh, bejaardenhuizen. En dan zie je liedjes, bijvoorbeeld van Sarina, een kind uit de Dessa. Ja, ja. En toch merk je dat mensen dat kennen. Gewoon dus de, de Blanda's, zal ik maar zeggen, de Hollanders. Ja ja. Ja, ja. Ja, ja, ja, Maar dat zijn de Blanda's die waarschijnlijk in Nederland in hier gewoond hebben. Gewoon niet. Ja, ja. Ik hoef niet eens, eens dat ze oh, ja. toch ja, ja. zijdelings ja, ja. mee hebben gekregen of mee hebben gemaakt ja. toen de grote stroom hier naartoe kwam. Ja, ja. Dat er toch iets is, is, is blijven hangen, of. Mm. Uh, nee. Ik herken wel gewoon bij, bij Nederlanders, ja. die niks eigenlijk met de achtergrond van Indonesië te maken hebben, dat ze toch wel de liedjes kenden. Dus Omdat het Dan heeft het toch te maken met de kolonie in Nederlands-Indië. Dat is de dat, dat is dan ja. link. Ja, dat is en welke verhalen ik ook gehoord heb, als je kijkt naar Jappenkampen, hoor je de afschuwelijkste verhalen. Ik heb ook in dat boeken gelezen. Maar er zitten verschillen in uh, jappenkampen. Want mijn moeder heeft tussen haakjes in een goed jappenkamp gezeten. Mm -hmm. die, heeft, die heeft die afschuwelijke dingen dus helemaal niet meegemaakt of gezien. Mm -hmm. Het is raar om te geloven. Mm -hmm. Maar het is zo. Ja, dat, dat is voor mij dus iets nieuws. Bu hè? Ja, dat voor mij is, is het ook logische... iets nieuws. Want ik heb dat uitvoerig. Heb ik, dat ik heb op een gegeven moment met mijn ouders gebeld. En ik denk, hoe zit dat nu eigenlijk? Mm -hmm. Want mijn schoonvader heeft ook in een japperkamp gezeten en een gedeelte van zijn familie ook, zijn zusters, maar uh, daarover spreken dat is dus ja, nog steeds heel erg traumatisch, want er is dus zoveel gebeurd en af en toe, want hij is nu 85, dus ze komen er dus wel naarmate maat die ouder wordt scheiden dat er meer dingen weer terugkomen. Hè, ja. Of er weer over praten. Dan praat hij er wel over, maar dat zijn hele heftige dingen. Maar daarnaast, dus ook hele goede dingen: van mensen elkaar helpen. En, hij praat er dus wel over. Hij, praat dus, hij kan er dus nu een beetje over praten. Ja, ik vroeg hem af. Ik vroeg hem af. Ja. Maar het is op een latere leeftijd gekomen. Ja. Ja, en dan worden over idee, het jongen. algemeen dus uh, toch ook heel erg positieve dingen verteld. Hè, van mensen die elkaar helpen. En uh, hè, dus niet alleen van die ellende. Want dat hou je dan juist een beetje tegen. Maar ook de hele, tussen steeds, mooie dingen die er gebeurd zijn. Hè, van wat zijn de mooie dingen dan? Uh, nou, de verbonden verbondenheid, de, de steun, zoiets. Ja, uh, Solidariteit, dat Jij zegt het allemaal, ik kan alleen maar uh. eu zeggen. Maar ja, die dingen, de, uh, ja. Maar goed, ik zit ook even. Te kijken, maar oh ja, wat ja wat het, die zegt. Wat, wat, wat net wat je net zei van het gedicht, weet je, van goed en slecht. Ja. Mooi en lelijk, ja, precies. Van, dat zijn ja. slechte tijden. Maar het ontstaan, dus ook een mooi, mooie ja, tijden. Ja, ja. Ja, ja, ja. En van dat vind ik dus wel heel knap dat hij het zich nu kan herinneren, van dat de mooie dingen. Hè, want er zijn dus waarschijnlijk zoveel traumatische dingen gebeurd, daar moet je een beetje matteklap van als je daaraan denkt. Ja. Maar dus de goede dingen kunnen herinneren. Dat vind ik dus heel ja. positief en uh, bijzonder. Dan heb je het waarschijnlijk ook wel een beetje vergeven. Dan heb je het vergeven. Maar ja, dat weet ik niet. Dat is een goede vraag. Denk je niet? ga ik hem de volgende keer eens stellen. Ja, dat is gewoon vader wat ja. Want anders nou. kan je het goede niet zien. Mm -hmm. Snap je? Ja, ik begrijp het. Maar we kijken even allebei naar de chat. Wat okay. heb jij net ik gedaan? Ik, nou, ik, ga, ik ga even mijn leesbrug opzetten. slapen. gaat slaven. Nou, wel rusten. En Wouter vroeg net, wat zei Wouter net, die zei, we hebben, het, we hebben het alleen over de Tweede Wereldoorlog, niet over India. Ja, dat viel mij als kind op een gegeven moment ook zo op, ja. ja Ik kende ja. mensen die daar geweest waren en het werd net gedaan alsof, alsof er in India allemaal nog steeds lekker de zon had gescheden en dat het niet zo erg was ofzo. Maar, we hebben het alleen over de Tweede Wereldoorlog, niet over India. Dat, dat klopt wel, India is natuurlijk te ver van je bed, show. En uh, ja, Tweede Wereldoorlog. Misschien heeft het ook mee te maken met de, de, de, de toegang ik weet niet precies hoe dat zwaar was. Maar misschien was er wel heel weinig communicatie onderling mogelijk. Dat misschien in Nederlandse mensen ook helemaal niet in gaten hadden. Ja, maar als jullie twee uh... vrouwen kijkt. Jullie hebben allebei ouders gehad die hebben de Tweede Wereldoorlog meegemaakt. Ja, dat klopt. Hoe, hè, het mag bij ons, de Indische families, nog een beetje taboe zijn. Of een mondjesmaat komt het er toch uit, de verhalen. Ja. Hoe is dat dan bij jullie gegaan met jullie ouders? Weten jullie eigenlijk van jullie eigen ouders wat er... Ja, mijn moeder had. Het, of het ja. over verteld is of het is ja. over verteld? Ja, er is over verteld. Nou, het gekke is dat eh, in eerste instantie eigenlijk helemaal niet, maar ik ben thuis, ik ben op de jongste thuis, hè, dus ik was op een gegeven moment zat ik ook meer alleen thuis met mijn moeder alleen. En ik denk ergens vanaf dat ik een jaar of tien was of misschien of iets jonger. Toen denk ik, ik om allerlei verhalen daarover te vertellen hoe dat geweest was en wat ze allemaal meegemaakt had, maar eh, eh, daarvoor eigenlijk nog. Maar ik, ik denk ook wel dat we hier in Nederland over vragen. Nee, nee, jawel. Ja, wel. Wel. Ik vond het ook wel, je, je wilde het ook allemaal wel weten, het interesseerde me wel. Ik vond het gewoon een vreemd, vreemd verschijnsel. Een, een oorlog meemaken, ja? wat is dat? Ja, ja. Het verbaasde mij al, al heel erg dat er de eerste zoveel jaren van de oorlog alles eigenlijk vrij normaal doorgegaan was. Ergens tot, tot en met 43, ik had gedacht: het is oorlog, alles is anders, alles ligt stil, er is geen winkel meer open, er rijdt, rijdt geen, geen trein, en geen tram meer, niks, niks werkt meer. Nou, het bleek helemaal onwaar te zijn. Tot, tot 43, ongeveer, dat alles gewoon rustig doorgegaan tot dus het tijd ging. Ja. Pas daarna, allerlei enge verhalen en toestanden en heel veel gebreken en de wind. Mijn moeder zat ook in Amsterdam. Ik woonde in Amsterdam, dus, dus, daar was het nog allemaal weer erger in een grote stad. Ja maar hoe komen die verhalen ineens? Of zijn er dus uh, hmm. aanleidingen? Nou, weet ik niet, over, weet ik. Sorry, het Is kan er me. bijvoorbeeld lezen nee, een vliegtuig ja. wat overkomt? Uh, nou dat was, het was, dat was er... wel mooi, waar. Nou wat dat jij dat zegt over een vliegtuig die overkomt. Dat vind ik echt heel grappig. Stomme was Dat bij ons boven het huis gingen altijd vliegtuigen door de geluidsbarrière. En daar schrok mijn moeder altijd heel erg van. En Misschien, desnoods, daarom. Ik weet niet waarom ze... Maar het ging niet van mij uit. Dat, Herinner dat, dat ik me wel. Het ging vooral van haar uit. Het is in één keer al die verhalen. Het uh -huh. ging ja, vertellen. Van, omdat ze misschien ja. op een of andere manier moest. Of weet ik wat. wat precies. Ja, want hoe ik er zelf ook uh, over... Uh, jij stelt inderdaad een hele goede vraag van... Wat is de reden dat je vragen bent gaan stellen? Voor mij kwam het eigenlijk meer uh, Wie ben ik zelf? Want... Ik vraag me af, mensen die de oorlog meegemaakt hebben, uh, die krijgen kinderen, wat, uh, of die kinderen daar last van gehad hebben, mm -hmm. bepaalde gereedschappen die je dan als kind meekrijgt. Mm -hmm. Nou, begrijp je wat ik bedoel? Ja, ik denk dat het best wel, dat het best heel heftig kan zijn. Vooral die mensen de, willen jou ook wel zien hoor. Vooral de, vooral de kinderen, de, de babyboomers uh, die, die ik ben. Nee, ik hoef, ik hoef niet op de camera. Tuurlijk, want ik ben in 52 geboren. Dus oh, is hoef je 7, op de camera. 7, ja, <laughs> Naar de oorlog. Dus reken erop dat je dat... Dus... Ja. Oké, Oh, de ja. eikel. Oh, ja, ja. mag ik gaan verder? Ja, ja. Het ja, ja, we we dus dat je daar dus heel veel. Zin, ja dus nog mee te maken hebt want als je dus ja. vijf jaar in oorlog bent geweest en dat stopt ineens en ja? tien jaar later van je kan het nooit, je kunt het nooit vergeten van of je ja. nou tien, twintig of dertig jaar ja. verder bent. Ja ja en ik denk dat je de eerste jaren dat het zo'n impact impact heeft ja. op je dat je daar niet over kan praten omdat het te heftig is. Dus en... jij hebt geen vragen gesteld aan jouw ouders wat? wat... Het gesprek wat Els met haar ouders wel gehad nee. Dat heb jij niet. Nee. nee. Ik, mijn ouders hebben er wel. Mijn vader vooral heeft er veel over gesproken. En mijn vader die dronk graag een borreltje. Mm. En, en dan, dan kwamen de vader los. Naar nou, een beetje van een ja. borreltje drinken. Emotioneel. Ah. En dan kwamen uiteindelijk de vader los. Maar ik denk dat bij de meesten. En dat geldt ook bij mijn schoonvader. Dat het zo ergens verstopt is en dat het zo heftig is geweest ja, ja, dat je er ja, bijna ja. niet over kunt of niet vragen. Nou, Weet je wat ik. Het moet ook een goed moment zijn, hè? Ja. Dat je bij jezelf denkt: van nu kan ik het vragen. Ja, ik, ik, ik, ik moet bedenken, ik kan me ook voorstellen als je dat hebt meegemaakt in de oorlog, en dan is het over, onze bevrijding, dat je zo blij bent dat het over is. Dat je de eerste paar jaar uh, misschien wel oh, helemaal ja. meer blij dat het over is. Oh, In eerste ja, instantie. met bezig met uh, ja, uh, ja zeg maar de rommel opruimen om uh, en En oh, ja. dat je misschien inderdaad pas eens tien of, of vijftien, jaar later is een keertje. Echt ja, maar dan maar realiseren ook ook... wat er allemaal gebeurd is. Dan is het een van je praten. Ja, ja maar dan komt ook de informatie natuurlijk binnen ja. wat er uiteindelijk gebeurd is. Want er komen ja. dus beelden over de kampen en alles van. Ja, he, alles van ja, niet rare dingen hoe dat... Uh... Dus maar dit is, al ja, is wel een heel heftig uh, Dit je is wel heel, heel, uh, dus, heel... Uh, Hallo? Uh, Hallo? Uh, Hallo? Precies. even klaar. we zitten hier heel moeilijk. Te doen. Hallo? Maar ik zit hier echt naar de chat te kijken. Ene Wouter, die vraagt dat... Uh, hij is heel erg benieuwd naar jou. Ja, we willen Tante Lien zien. Tantelien Lien ja. er eigenlijk ook bij. Ja, kom op. Ja, maar ik ben ja, maar niet beeldig. Ja, ja, wij willen ook. Tante Lien die, die durft nog dus niet, maar... Ik, we, we ja. houden gewoon de onbekende derde zijn. Nou, we krijgen Tante Lien nog wel zover. Zeg maar even sorry voor de chaos die we hier hebben. Ja, jongens, het is hier ja, onder de technische weet ik veel wat aan de hand met telefoons en toestanden. en Nou ja... Zal ik sla mezelf nog niet over de kabeltjes eruit. daar valt het alweer mee. Maar op geen moment uh, zit vast, alle stekken zitten goede vlug. Ja. Ik heb een stekker, daarom ben ik niet op de radio of de TV. Ik heb een stekker nu in mijn neus. Daarom, daarom kan het aan het niet in beeld. Daarom kan dan je houden we het aan het nog als verrassing voor volgende week. Dan komt het goed in vanzelf kijken. Dat blauwe is het telefoonnummer. Hier, en de ja. telefoon doet het nu. En als ja, iemand belt wel. moet je dit schuifje iets omhoog doen. Okay, Oké. Okay, ja. Nou, we, ja. we dat ook weer. Wij we krijgen we het door dat de, ja. telefoon ja. Ja. Dus, ja, de telefoon ook werkt. Waarom doen jullie de telefoon niet? De telefoon niet dan? telefoonnummer is 2516941. Hoe is het nou deze? Die oh, oh Wouter, sorry, er was iemand aan de lijn. Oh, was iemand aan de lijn, Wouter was aan de lijn. Moeten wij hem dan opnemen? Moeten ja, moeten wij opnemen natuurlijk. Nou, het wordt hier dus steeds die om ons vanwege alle technische details. Want, uh, wat sorry sorry nou, Wouter. Misschien wil je nu nog een keer bellen. Ja, dan nemen we oh. nu wel op. 030 Dan waren we weer te veel aan Nou, dat is dus 030 2516941. Ik ga het ook nog even intypen voor iedereen wat. Hij doet het niet. Maar goed. Euh, nou, door deze hele gave. Gauw... zo, ik was er eigenlijk best wel benieuwd wat je te vragen hebt. Ja, precies. Ik weet niet wie het was. Wie het oh, was. Kijk, kijk, kijk, kijk, kijk. Ik, denk, uh, ik denk een van onze technische assistenten en dat loopt op dit moment. Zes om ons heen, dus. Uh, uh, het uh, ja, dit. zoals we al zeiden, ja, nee, een beetje dan. chaos. Oh, maar hij doet dat. Hij doet dat. Ja, nog een keer. Uh, Oké, okay, nog een uh, keer. De nummer. nummer is 030. Uh, 251, 69, vier. Vier ja, Nou, moeten jullie eens allemaal opletten over het nummer, want dat is zo'n grappig nummer. Dan moet je eens goed ja. kijken. En wat zie je dan? Dat is 25, dat is 5 keer 5, oftewel 5 kwadraat. 16, dat is 4 keer 4, oftewel 4 kwadraat. 9 is 3 keer 3, oftewel 3 kwadraat. 4 is 2 keer 2, oftewel 2 kwadraat. 1 is 1 keer 1, oftewel 1 kwadraat. En dan gaat de telefoon. Ja, hallo. Het schuifje. Oh ja, het schuifje. Hallo, je bent in de uitzending. Ja, hey, hoor je, met Els. Hé, hoi. Hé, hey, hoi, hallo, leuk dat je belt. Ja, de eerste. de eerste echte beller in onze. Uh, dames, een uh, half uurtje, zou ik maar zeggen. Is de man of de vrouw? Is, Is de, de man! man? Oh! nog? Oh. Hij ja, leeft nog, ja, Allee, Allee, dan ja ik ga... de vraag. Ja, ah, goed met je. Wou je wat vragen? Ja, de, of de ja? dame? Ja, jawel, jawel. Een beetje via de ja. telefoon, want. ondanks die. Je bent niet te horen in de uitzending, Wouter. Oh, ja. En nu? Oh, ze zeggen dat je niet te horen bent in de uitzending, ondanks... Uh, oh, ik ben niet te horen in de uitzending. ...technische assistenten. Hoor je mij nu nog? Nou, hoor ik jou niet meer. Ja. Oh, je hoort oh. mij heel zachtjes. Nou ja, nu is het beter. En nu? Ze draaien allerlei knopjes en schuiven en, en, en weet ik veel wat... Dan moeten ze door de doen. ik moet doen. lang ja, leven ja, ja. ja. heb doen. ik ja, je al er niet aan moet even ja. okay. okay. ja, Maar je ja, met die, met die, met het er niet die moet doen. ik dat je niet ik dat je niet ik ja, hoort... je, oh, je, jullie oh, horen Wouter, Wouter op de radio? Ja, ja, ja, ja. Wouter, het was oh, echt leuk. Wouter, je komt, je, je, je, we horen jou wel horen. op de radio, maar ik hoor jou dus niet. Ja. Dus ah ja. Ik is ook over een hele leuke verbinding. Maar goed. Hebben we toch een driehoeksverhouding? Nou, Hé, hey, maar Wouter wacht. heeft een vraag. Ga er benieuwd naar. Nee? Oh. Ik hoor jullie nog wel hoor. Oké, okay, nou. Weet je wat ik doe? Ik leg gewoon neer en ik laat de jongens een beetje met de draadjes uh, stoeien en nog zo wat. Ik dacht, is het te horen? Ja, wij gaan er oor even, even verder. Ik vond het wel heel leuk dat je belde, was. Uh, ja, Oké, okay. hij is te horen. horen. Oh, hij was wel Hij was er wel. Ja. Oké, okay, nou, dames en heren, luisteraars. Ja. Na enige technische problemen geloof ik dat de telefoonverbinding... Ah, de dat, dat gaan we gaan hem zinnig. Derde is te zien. Ah, er dat is fouten. te zien. Kom hier, Tantelien. Kom. Oh, maar... Oeh, nee. Tantelien is schuw, jongen. De nou. okay. Ja, zie wel. dat was ze. Ja, ik zag het ook eventjes. Hé, hey, waar zullen we het uh, nu nog uh, over hebben? Nou, op, over minder zwaar wegen. Minder zwaar. Ja. Ja. zijn die mensen die een suggestie hebben misschien. Ja. Willen ze meedelen uh, in het onderwerp? Uh, uh, nou, ik zit. Al die berichtjes, oh, er wordt gezegd Tante Tantelien is, ja, precies, dat is nou onze Tantelien. Kijk, daar was ze nog een keer, eventjes heel snel. Tantelien uh, springt af en toe eventjes heen en weer in het beeld. Nou, ik, uh, ik heb een vraagje, jongens. Het uh, uh, it, is een beetje misschien al bollig, maar ja? ik ben de laatste tijd met spreekwoorden bezig en. Vanavond speelde dat dus heel erg door mijn hoofd, het spreekwoord. Het gaat over uh, um, uh, de zijn en ja, blijven. Ja, hallo. Met wie spreek ik? Oh, Floris, wat leuk. God, hartstikke bedankt. En, uh, ja. Oké, okay, hoi. Nou... Nu het nee, maar wie kan me dus even dus vertellen van hoe dat spreekwoord? Ik weet een beetje van, van de klok en de klepel, van kwaad zijn en kwaad blijven. Die kan me even uit het oom, ken... uh, He, het is niet de rom. Ik ken nog wel dat vestje van uh, over een rosbiefoot en zo. ging dat wat gewoon precies. Uh, ben je boos? Pluk een roos op je hoed. ben je morgen weer goed. goed. Ja, ah. oké. Okay. Maar goed, uh, kwaad. Zijn ik nee, kent kent van iets waarschijnlijk kwaad. kwaad blijven is duivels. En daar loop ik de hele dag mee te, te tobben. Ja. Oh, ja nou, dat, toppen, dat is dus, dus, jammer. Jammer. dus Als er iemand mij uit de brand of de droom kan helpen, van, dan hou ik me aanbevolen. Nou, luisteraars. Ik, ik weet niet eventjes. Nee, die ken ik niet. Die ken ik, geloof ik niet. Ik kan me niet voorstellen. oké. Oh, oké. Okay. Okay. Ja. Nou ja. Zijn we vriendelijk en zijn we meer als... Uh, oké, okay, dames als Ik bemoei me als derde er even niet mee. Maar... Ja, oh, oh ja. dat is hartstikke leuk dat je erbij bent. Nee, je dat ja, ik een keer. Ja. Ja. Dus, Het uh, dus hartstikke leuk dat je erbij bent. Maar stel jezelf uh, ja. eens voor. Ja. <lacht> nou, als... hou. <lacht> ja, hallo. Ja? Oh, ja, met elf spreek hier. Ja. Hé hey, hoi! Ik word echo in Ja? Waar gaat het nu over? Waar het nu over gaat, Tantorina had het net over een spreekwoord. En daarvoor hadden we een ander zwaarwichtige onderwerp waar we het nu verder maar niet meer over willen hebben. Want ze had het over een spreekwoord over kwaad zijn en kwaad blijven, dat is, is duivels of zoiets. En dan komt er waarschijnlijk nog iets achteraan van als je het goed doet dan uh, enzovoorts. Maar weet jij het? Hij weet het niet. Nou, dan moeten we dat toch in de groep gooien. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. ja, ja. Uh, Oké, okay. niet. <lacht> Maar hoe is het uiteindelijk gekomen Je dat we over de tweede Wereldoorlog. Nou, waarschijnlijk komt er zoiets achteraan, is, is dat een vervolg okay, okay. op uh, wat jullie vorige week besproken nee, hebben? Nee, dat, dat hebben... Uh, ik heb dat uh, voor, uh, voor uh, deze uitzending heb ik, met, uh, heb ik tegen Els gezegd dat ik van de week... Dat, we, dat ik van de week Nederlands-Indië, er werd op, op school zeg maar over gesproken. En... Uh, dus toen kwam, toen kwam het gesprek eigenlijk op gang. Daar komt het eigenlijk op neer. Maar had je daar meer over willen weten? Want we hebben het nu over. Nou, je ook reacties van mensen, wens uh, die daar iets meer over kunnen weten. Nou, ik vraag me af of, de, uh, of er ook luisteraars zijn die een beetje hetzelfde hebben, die uh, ergens naar op zoek zijn en die ook heel graag willen weten hoe hun ouders het uh, beleefd hebben, zeg maar of ze de oorlog meegemaakt hebben. ...die ook, ja, no, eigenlijk meer een beetje in diep hangt. Er <tog> wordt uh, door Wouter gezegd, ben jij de vrouw van bubbels? De bijzit. Nou, dat <continues> ja, is uh, want onze zo... geheimzinnige, onze dame is meteen helemaal onthuld. En... Maar jij dat voelt het een nou soort uh, uh, uh, uh, uh, ge ge ge geen vlees en geen uh, vis. Jij ja, zwemt een beetje een mens, tussen, tussen twee culturen. Oh. Uh, zo voel je dat? Van de, je je roet zit een beetje nog in, in Indonesië. Ik weet de, dat ik Westers ben, maar als ik dan in die les zit en ik zit uh, in, behalve Nederlands-Indië, dan voel ik me Aziaat. Ja, dat zou ik, ik niks in... meer voelen. Oh. Je, dat is voor mij een bevestiging. Je weet bent je, Ja, oh. maar, weet je, ik vind dit eigenlijk ook, ook heel erg grappig, nou in één keer. Zit ik me te denken in het in, in de kader van dat hele gedoe over de, die Marokkaanen die Turken en de tweede en de derde generatie en bla bla bla. Ja. denk je van, het is precies hetzelfde verhaal dus. die zijn hier ook geboren ja. en je zegt mensen, ja waarom voel je Marokkaan? je Marokkaan? Alleen je ouders komen uit Marokkaan. Maar het is precies hetzelfde verhaal als wat jij nou net het geval vertelt of jezelf nog nederlands ja Die mensen voelen zich, de, die kinderen die mensen die voelen zich net zo goed Nederlander. Maar als het erop aankomt, opeens voelen ze zich toch blijkbaar dan. ja Marokkaan nee, of ja. moslim nee. dat is een, waarschijnlijk iets wat ze net zo weinig kunnen beredeneren als waarom jij hier Dat is niet heel gaat. moeilijk aan te zeggen. Ja, als je het voelt, tijdens is het een les in Nederlands-Indië. Ja. Maar het brengt mij wel meer begrip naar voren Waarom, ook als ze hier helemaal opgegroeid zijn mm -hmm. zich toch tussen twee culturen in gevoel, in, in, in voelen zit. Ik snap dat ik altijd wel een beetje, maar ik, ik snap het nou niet beter. Mm -hmm. dat, dat is iets waar ze dus ze ook niet per se iets aan kunnen doen, maar waar ze zelf niet voor kiezen. Ze kiezen er dus niet voor om zich op dat moment in één keer Marokkaan of Moslim te voelen. Dat, dat zie je dan, dus dan waarschijnlijk ook gewoon in hun bloed. Ja, ja. En ik kan er net net zo naar boven ik, uh, als bij jou tijdens de les Nederlands-Indië. Maar wat mag ja? Ik ga uh, me niet te donker opsturen weet je kan herinneren van mijn, mijn schoonouders. Ja, kijk dan. Ja, ja schat, die daar dus in Indonesië van eigenlijk ook geen, niet echt in, eh, in, in Indonesisch waren, maar Indisch, hè? Ja, Indisch. Dus dat was al onder eh, Nederlands bewind. En ja. dan kom ik hier dus naar Holland, terwijl ja. ze eigenlijk daar zitten, ze, zijn ze ook niet echt Indonesisch. Ja. Um, he, ze pretenderen dus eh, Hollanders te zijn, hebben ja. een Hollands paspoort komen dus naar Holland, hebben zich altijd Hollanders beschouwd en tijdens die, die, die overname ja. kwamen ze dus naar Holland maar het bleek dus ook een gans andere cultuur te zijn, Ja. Maar he. ze hebben zich dus altijd van mijn schoonouders heel erg proberen dus aan te passen aan deze cultuur, van heel erg proberen te integreren he. die kwamen dus vandaar Ja. ja. proberen zo normaal mogelijk in de cultuur op te gaan het aanpassen, daar heb je van. Hey, ja, dus, dus een beetje tegen het gestresste aan zich proberen aan te passen, He, zo goed mogelijk. Ja, ja. Dat heb ik gemerkt, dus aan mijn schoonouders, hè? Die dat dus op een beetje een, uh, ja. Want ik weet dat mijn ouders moesten wennen aan de temperatuur. Jongen. Weet je wat? Ik ja. zou alleen mijn zeggen, ouders, ja. uh, mijn uh, ouders kenden wel de Nederlandse taal. Ja, precies, daar zijn ze om mee opgegroeid. En mijn schoonouders kwamen ook hier in de winter en mijn schoonmoeder was ja, alleen zo mooi dood. Van. En die zei van hé, hey, van zijn alle boven. ja wat kan heeft... zo mooi, ja, Wat grappig er zo dus die kwamen wilden dus heel normaal ja, ja. doen. En al die mensen die werden in kleine dorpjes ondergebracht. Dus ja. En mijn schoonfamilie kwam in Weespa-Karspoel. Hmm. Dus zo, echt zo'n heel rechts dorpje. En dan ben je dus als enige dus buitenlander van probeer je ja. dus echt heel normaal te doen. Maar hadden jouw schoonouders eigenlijk het liefst in Indonesië willen blijven? Of zijn nee, ze natuurlijk. blij dat ze... Nee, natuurlijk. Toch wel, hè? Natuurlijk. We moesten dus. Ze moesten weg. Ze We moesten weg. Ja, of je moest dus de, de, nee, de, de, de uh, Indonesische, Indonesische nationaliteit. nationaliteit aannemen. En, en dan de, mocht... nog werden ze onderdrukt. Omdat ze blank zijn. Misschien. <coughs> maar ze waren gemeen natuurlijk. Zijn ze ooit teruggegaan naar Indonesië? Ja, één ja. keer. Dat is twintig jaar geleden met hun twee zoons en, en schoondochters. Ja. Maar dat is net als jij nu teruggaat naar je geboortedorpje. Dan lijkt alles klein en het ja. is niet meer hetzelfde. Ja. Kijk, als je dertig jaar later terugkomt. Kijk, vroeger was uh, mijn schoonouders komen van Bandung en dat was het uh, Parijs van het oosten. Ja, ja. En dan kom je daar terug en uh, niks is meer hetzelfde. Wat, heb jij, wat, heb, jij meer met, wat heb jij met Indonesië als, als laatste vraag? Als het nou, ik vind het eigenlijk dus heel erg grappig om te vertellen, nogmaals, even op terugkomen, dat mijn schoonouders dus zo onhopig probeerden te integreren en normaal te zijn. Hmm. En dan komen ze dus die Chinees tegen, die net hier al die liedjes gespeeld heeft. Ja. En die jongen die liep dus in Weesbe Karspel in een, uh, in een, uh, in een, in een clownspak, hmm. in een pak van monniken, met haar uh, halve meter omhoog. Dus kan je voorstellen, je voorstellen, die wil heel normaal doen en dan heb je een zoon. Oh, in ja, ah, ja, ja. Dat is dan toch ook weer tragiek of... Of, uh, of de, super ingeïntegreerd misschien. Ja. Ja. Ja. Maar dus, zij vielen dus buitengewoon op op dat en zo. Dus zo excentriek was En Dat is net uh, de Java-man, je begrijpt het oh, dat was maar, de maar, eerste man. trouwens, hè, die ze gevonden hebben, de Java-man. <laughs> nee, Java nee, Hij ja. stelt hier mensen. <laughs> Hij schildert daar. Ja, grappig, echt grappig. Ja. Maar we worden. We de tijd is om. We moeten op een touwtje springen. We moeten op springen. Ja. Ja. En we gaan er door. We gaan weer plaats maken voor de tijd is niet. De tijd is al... We hebben maar een half uur. Ja, omdat we dingen die dames die babbelen zo zoveel. Nu is het wel weer bij. Wij lullen het net zo makkelijk. De hele avond vol, toch? Nou, luisteraars tot de volgende keer. Zijn er nog reacties? Gaan we het laatst even kijken. Gezellig rokende dames. Ja, precies. Ah, wat jammer. Wat jammer. Ja, jammer. Daar gaan we weer. Oké, nou... Dan Kom, komen we hier veilige reacties op ons binnen, jongens. Klimmen. Ik zou hier gewoon een neutje nemen en naar de ijskast lopen en dan daar we misschien. Oh ja, ik moet... Hé, hey, uh, helemaal tegeven. Ja, ja. Je hebt wel een been. Oké dan. Nou, en dan? Nou, gaan we even bellen. Dat heb een heel leuk geval. We zijn weer net voor. Kom je daarna, zit het hier... Nou, dan is het. Uh, dan is het tijd geworden voor. zal we zeggen, Oden aan Borges. El poeta declara su nombre El circulo del cielo mide mi gloria. Las bibliotecas del Oriente se disputan mis versos. Los emires me buscan para llenarme de oro la boca. ¿Qué Ah, voy a test un test de Mis instrumentos de trabajo son la humillación y la angustia. Ojalá yo hubiera nacido muerto. Dat was uit het werk van Jorge Luis Borges. Ik zal de telefoon even aan me nemen. Hallo? Met, het Met wie spreek ik? Hé hey, Jaap jongen! De... Waar zijn de meiden gebleven? Eerst ja, meteen Waar zijn de meiden gebleven? Nee, kijk, dat was wel grappig. Hij is wel in de uitzending, dus hij praat lekker door. Hij praat ja, hij maar... praat lekker door. Hallo allemaal. Ik vind het een heel goed programma. Alleen ik had het wel leuk gevonden als de meiden wat langer aan het woord waren gebleven. Ze kwamen net los ik hoor niks nee ja, te, nee nee niet van de radio tenminste nee nee ik hoor de bel nee heel zacht in de verte ja turn it up turn it up baby maar uh, mijn inbreng van vandaag was dus uh, dat die vrouwen terug moeten komen want eh, oud mannengaude, daar schiet er ook niks meer op. Nee. ik hoorde zijn stem. Hoord die trekt. Ik hoor de studio, maar ik hoor niemand tegen mij praten. Niemand tegen jou praten? Nee, niet tegen mij persoonlijk, nee. Ja, maar wat had ik deze stuntje? Hoort om dat komt naar de weten. Vertel jij je verhaal, nou eens wat harder dan, mensen konden dat niet horen. Ja, ik had, ik heb net ja, dat een, heb ik begrepen, maar je vertelt het in een een of andere taal, dat heb... de meeste mensen wel zullen denken van, goh nee. Nou, ik heb de, ik heb eigenlijk heb ik de, de mensen die zitten te luisteren ook even nodig, want er is één woord in dit ah, gedicht, kijk. wat ik niet ken. En dat is het woord in het Spaans, ja. zegel. Dat is z-e, met een ja. staartje erop, j-e-l, zegel. En ik weet, ik heb het opgezocht in Dan moet je het even intypen hier. In de Prisma. En dan dan speel jij uh... gewoon even Guus L. En dan uh, typ je dat gewoon eens even in. Wat dan ik... Dan ja. komen hier even wat met snoertjes verder. En jij gaat gewoon... Uh, dat is het woord. Dat is het woord. Nou, dan moet je dat ook enteren. Kijk, en dan krijgen Kijk. die mensen dat daar als woord. Kijk. En ze blijven Zegang. hier lekker spelen waar met de telefoon. Dus, wij praten Absoluut. daar gewoon over, hè? Wij praten er gewoon over. ja. Hey, ja. En dat is het, ik vind het een. Uh, Borges is een hele bijzondere dichter uit zuid amerika je terug op de, Er is één man of dat de radio, of dat andere... nee, die uh, de liefde kan beschrijven, zoals niemand. Ik zal, even, ik zal even zeggen: ja, even onderbreken met de telefoon, want uh, ja. het is een beetje een rommelige toestand. Ja, ik je kan je wel snel, ja, te ja. De telefoon doet het. Ja. Uh, in zoverre dat je kan degene horen die belt, maar ja. die kan jij weer niet horen. Ja, en vervolgens ja, dat kan dat hij schiet, jou weer niet horen. Ja, het schiet niet het dus uiteindelijk is, is iedereen zee. te horen, maar je kan elkaar niet horen. Oh, oké. Okay. Ja. Dat dus. is leuk. Wat voor gesprekken voel je dan met mensen dat, die je niet kan horen? Nou, een grote fantasie. <laughs> dan, dus, dan moet je dus gewoon zeggen, nou, ik spreek de zin van een minuut. En na die minuut spreek jij de volgende zin. Ik weet alleen deze niet wanneer. Ges deze gesprekken zijn dus live in de uitzending geweest. Gewoon wat ja. mensen elkaar niet weten te, vert te vertellen. Goed is dat hoor. geweldig. Nou. En uh, volgende week doet hij het. Volgende, volgende week doet hij het wel. Oké okay, volgende week doet hij het. Gaan we nou even verder over meneer Bortens dan. <laughs> Een goed verstaander. Een uh, slecht verstaander heeft geen moorden ja. nodig. Oké. Okay. Nou, ik wou zeggen, er is niemand die zo prachtig over de liefde kan schrijven als Pablo Neruda, mm -hmm. in Zuid-Amerika. Maar er is niemand die zo'n taalbeheersing heeft en zulke prachtige gedichten schrijft. Ik dacht al dat het Arabisch was, zegel, als Borges. Ik dacht al, het moet een Arabisch woord zijn. Uh, die oerwouter, dat vindt hij snel. Incluível, el parlar. Ha da esta así lo dice. Nada, hier wordt eens gezegd, maar het zegt niet Zegel, wat hij zegt. del periodo almohade suponeva una expresión poética, poetic popular, que en algunos casos incluía obscenidades hay sacrif del hablar román de la época de representantes grandes representaciones... ...esea Iben... ...representantes. Representantes... Eva Iben Guzmán. Córdoba. Wel een Guzman dus een al... Auteur... <laughs> Kijk. Duidelijk geval van Guzman. Nou. nou, dan wordt het ook weer... Uh... <laughs> Oké, okay, nou, wat staat er nou Want de meeste mensen? kunnen dit niet bijbenen. Dit hoor. gaat alleen over de oorsprong... Uh, ...van Zegel, dat is dus een, een soort... Uh, gedicht. Ja. Moderijn, ja. Uh, ja, maar dat is de degene... tijd geleden in de 11 e eeuw. Dus ja. uh, toch in de eeuw Dat was om, om, om, om op een romantische manier te praten. En een van zijn grote representatieven Dat was Ibn Guzman Dus de zoon van Guzman. ja En Ibn is zoon okay. van uh, Guzman As of speel. Maar we zoeken eigenlijk wat het woord betekent. Ja, is as as op speel. Nou kijk, kijk, kijk. Dat is een goede ja, Daar komt hij er mooi op tijd bij. As he? of spil. Ja. ja. Kijk. Niet en, nou vertaal het nou eens voor ons. En lees het gewoon eens in het proberen zo'n Nederlands. In. Ja. Nou. Uh, de poëet uh, Declareert. Zijn benoemd. Maar hoe, hoe had je dat woord van je Het dat? Dat is echt niet te volgen. Je moet. Ik zit twee, drie dingen tegelijkertijd te volgen. Maar vertel het nou nog eens. De, de poëet. Uh, declareert. Mijn benoeming. Ja. Dan zegt het. Uh, de cirkel van de hemel. Meent mijn glorie. Uh -huh. De bibliotheken. Van het oosten. Uh, disputa misversus. Eh. Uh, uh, ze nee, hebben discussies. Ik, ik heb nu ja, drie ja, keer. Ja, nee, nee, inderdaad. Want het is echt, we kunnen elkaar niet volgen gewoon. Het <laughs> is een beetje druk hier, dames en heren. Ja. Oké. Okay. De bibliotheken van het Oosten uh -huh. uh, discussiëren over mijn versen. De emirs, wat zou je zeggen van is? Ja, nou, dat is de baas van een stuk land of zo. Je hebt een ja, Emiraten, uh, De emirs zoeken mij. Mm -hmm. om mijn uh, mond te vullen met goud mm -hmm. de engelen het zijn tandartsen eigenlijk dat dus zijn dus waarschijnlijk zijn het tandartsen. Ja? <lacht> ja nee dat kan toch <lacht> ja dat kan heel goed ja. uh, de engelen weten al uit hun uh, herinnering uh, mijn laatste wat was het ja, ja mijn laatste as nee nee wat is een as wat mijn spil is wat mijn spel is want waar ik om draai ja, waar het allemaal om draait voor alle... mij ja voor mij ah wat is mijn as en dan is alles gaat wel ook weer naar as natuurlijk maar het is een andere as dat is de spel waar het om draait ja oh, het is ingewikkeld hè dat de engelen de engelen die snappen dat de engelen wel door hun herinnering kijk waar het bij mij om draait uh -huh. door hun herinnering mijn instrument mijn werkinstrumenten. ...zijn de vernedering en de angst. O was ik maar doodgeboren. Nou, dat klinkt niet echt vrolijk. Nee, dat klinkt niet vrolijk. Het, uh, dit... De vraag is ook waar het over gaat. Het is ik denk dus... Uh, ...dat het over de dood zelf gaat. En die is dus... ...wanneer? Nou was die maar doodgeboren. Ja, maar dan is die al dood... Het is zo moeilijk, ik mensen kunnen je niet verstaan en wij wel. Snap je? Dus wij zitten een heel gesprek te voeren op een gegeven moment, net zoals de telefoon. Je kan niet meer volgen met wie je aan het praten bent, je weet niet wie er praat. Uh, het kan dus over persoon gaan, het, het uh -huh. kan dus ook over een begrip gaan. En uh, Ja, ik vind, het, ik vind het prachtig, de, de beelden die hij uh, beschrijft. Uh -huh. En, maar het is vaak zo natuurlijk. Maar een doodgeboren kind, man. Nee, niet een doodgeboren kind. Oh, hallá, yohubira, nasido eh huh? uh, uh, Gods wil, oh, uh Eh -huh. uh, Ik was geboren dood. Dus dood geworden, al ja, was ik maar Nee niet kind. Kind, dat maak jij, dat we zien hier erbij. Het gaat niet over een kind, het gaat over hetgene wat beschreven wordt. Als, ja, maar ben jij wel eens volwassen geboren? Nee. Ben je herboren? Nee, maar er zijn natuurlijk ook begrippen die geboren worden. Begrippen worden geboren. Dus bijvoorbeeld... Eh, ik denk dus, persoonlijk... Ik zie erin dat het over de dood gaat. Dus hij zegt op een poëtische manier was de dood maar nooit geboren was de dood maar nooit ontstaan aha de dood mag nooit geboren ja daar ja. ging het ja. over lees je het dan Oké. nog eens een keertje gedragen in Spaans voor wie ja. weet begrijpen we het dan wel Kijk. el poeta declara su nombradilla el círculo del cielo mide mi gloria las bibliotecas del oriente Se disputan mis versos. Los emiras, los emires, me buscan para llenarme de oro la boca. Los ángeles ya saben de memoria mi último deseo. Mis instrumentos de trabajo son la hum humillación y la angustia. Ojalá yo hubiera nacido muerto. Kijk, nou begrijpen we het allemaal. Kijk. daar nou heb je wat aan aan zo'n boek. Ja, nou. Maar, je kent alleen maar uh, Spanjaarden. Nee, maar uh, de, de Spaanse taal... Uh, ik ken het maar een klein beetje, de Spaanse taal... Maar het heeft wel ja, mijn wereld enorm verruimd... Omdat, het, uh, omdat je een andere manier van voelen... Een andere manier van denken... Uh, ervaart uh, als je Spaanse taal is okay. en dat en uh, ja, dat geniet ik erg van en Borges, ik kan dat alle mensen aanraden Borges is zo'n fantastische schrijver en een fantastische dichter is het ook uh, het is ook een vreemde man die eigenlijk zijn hele uh, leven alleen maar gelezen heeft eigenlijk en uh, het is eigenlijk ook een schrijver en een poëte puurzaar nou, dan gaan we eens even kijken of meneer Bubbles nog een klein liedje kan zingen. Want het is, ik vind het toch een beetje depressief hoor, uiteindelijk. Nee, nee, want als, als de dood het niet het is, is de dood geboren wordt, als de dood zelf ja. niet geboren wordt, dan zou het hier nog anders ja, zijn, man. Ja, dat ja, kan wel, ja. Maar misschien ja. zag het leven er dan wel heel anders ja. we'll Oh, that great, great Charles. Let me tell you about a girl I know, she is my baby and she lives next door. Every morning when the school comes up, she brings me coffee in my favorite cup, that's what I know, yes I know, hallelujah, I just love her so. I'm in trouble and I have no friends, I know she loving me until the end. Everybody asks me how I know. I'm smiling and she told me so. That's what I know. Yes, I know. Hallelujah, I just love her so. When I call her on the telephone, I tell her that I'm all alone. By the time I got kind of one to four I hear her knocking on my door in the evening when the sun goes down. When well, the ain't right nobody around I'm going to kiss me as you I tell my daddy is everything all right That's what I know Yes I know Hallelujah I just love it Let the best play. <laughs> Charles, this picture I'll play. Don't worry, Uncle Ray. Oh? When I call her on the telephone, <laughs> I tell her that I'm all alone. By the time I count to one cool. to four, I hear her knocking on my door. In the future when the sun goes down, when everybody <laughs> has a round. She kisses me and she holds me tight. I tell me that is everything all right okay, That's what I know. Right do. Yes, I know. Hallelujah, I just love her so. Hallelujah, I just love her so. Mm -hmm. Another Rachel Let's go, get the stone. Yeah, we do it in Yeah, Let's go, God's stone. is it sit You know my baby, she won't let me in, I've got a few pennies, gonna buy myself a bundle of chips, never call my buddy on the telephone and say, no, nope, hello." that's, go get stone, I've been work so hard, all day long, everything I tried to do, seem always turn out wrong. That's why I stopped, on my way home and say, let's go Godstone. Ain't no harm. Have a little taste. Don't lose your cool and stop messing a man's play. Ain't no harm. Take a little nip. Don't you fall down. Cross your lips. No, let's. Go get, get stone. Yeah. Let's go, go get, get stone. Evapotrination. Let's go get. I'm gonna get high. And it ain't no lie. When I'm old and have a ball, I'm gonna get high. I'm gonna get high. Oh, me, oh, my Oh, my baby, don't you cry I'm gonna get high and ain't no need of no one Try to take me, yeah For what I take, I've got it Who could blame me, oh, yeah I'm gonna get high I'll do it or die When I'm old and have a ball I'll let the band play Don't ah gonna leave? For the yoga longer, eh? And real mellow I would hope I would hope I would so hope I'd be great But why'd Oh me oh my, oh my baby don't you cry I'm gonna get high, I'm gonna get high I do it or die Swing or roll and have a ball I'm gonna get high. <laughs> get high Boy she's really frantic The wildest chicken town She blow her game She flies in the rain Sweet marijuana brown In a victory garden The seeds grow all around You plant she digs She flips wigs Sweet marijuana brown Boy, don't care where she's going Don't go where she's been. And every time you take her out, she's about to take you in. Boy, that gal means trouble. You ought to put her down. Get happy, take a look, I'll be well. Oh, sweet, sweet, sweet marijuana brown. <laughs> Kijk, we hebben nou al een leuk geintje, hè? Fransje is er twee keer. Ik ga er zo even lezen. Dus ja, ja. Frans is er twee keer. Kijk, hier is Fransje. Ah. En Juno you know is ook Fransje. Ah. You know. Oh, dan moeten we dat zo even heel goed lezen. Dan moeten we dat even heel goed lezen. Like maar ik kan geen grotere letters maken. Dus ja, uh, dan moet dat wel heel goed lezen. Skeletons, caravan. Yeah. And the road to the joint, And stars above shine so bright The mystery Of their fading light That shines Upon our caravan Up on my shoulder, as you see Across the sand so I may see These memories of our caravan Oh, this is so exciting You are so inviting and blessed In my heart as I feel Magic Dutch. Oh, Besides me, give me a thrill. Dream of love is coming true. Within our dearest caravan. Remember, Captain.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 Give me a thrill. A dream of love is With an jou, niet weglopen, want ik heb misschien nog vertaling nodig. Nou, in het Ja, precies, ja. Oké. Multituli. daar moet je er even bij blijven voor de woorden die ik niet ken voor de luisteraars denk ik ook wel een onderwerp. er was een man die stenen hiel uit de rots zijn arbeid was zeer zwaar en hij arbeidde veel toch zijn loon was gering en tevreden was hij niet hij zuchtte omdat zijn arbeid zwaar was en hij riep och dat ik rijk waren om te rusten op een Bale, Bali. Dat is een vrouw, nee hoor, dat is een luistoe. <laughs> je moet hard praten ja. Oké. Okay. wat is een Baleet. Luistoel. Luistoel. Dat is, een lui stoel. Lui stoel. Ja. <laughs> is toch een vrouw, ja. Ja, de vrouw als stoel, dat is wel mooi. Ehm, even kijken hoor. Ja, heb je ook gangetjes? Met klamboe. Ja, ook kunst trouwens. Ja, met gangetjes voor stoelen. is mm -hmm. kunstspelers, dat weet iedereen. <laughs> Met klamboe van rode zijde, dat wou hij. Dus op een gegeven moment. Er kwam een engel uit de hemel en die zeide: U zei gelijk, gij gezegd hebt. En hij was rijk En hij rustte op hem, Bale, Bale. En de klamboe. Uh, was van rode zijde. Nee, ja, dat was die <laughs> Ga wel, ja. Ja, nou ja, Ik weet ook niet wat het betekent hoor. Het gras is bij de buren voeder, dan komt het niet meer, maar En de koning des lands toch voorbij met ruiters voor zijn wagen. En ook achter de wagen waren ruiters. En men hield een gouden pajong... Paraplu. Ik denk een parasol. Ik denk het boven het hoofd van een koning. En toen de rijke, rijke man dit zag, verdrood het hem dat hij geen gouden pajong werd geboden boven zijn hoofd. En tevreden was hij niet. Hij zuchtte en riep, Ik wens de koning te zijn... En er kwam een hengel, engel uit de, uit de hemel, en die zeiden... Een engel kwam uit de hemel? engel uit de hemel, en die zeiden, u zei gelijk, gij gezegd hebt. En hij was koning, en voor zijn wagen reden vele ruiters, en ook waren de ruiters achter zijn wagen, en boven zijn hoofd hield men de gouden paion, de parasol, hè? en de zoon schreef met de engel okay, de zon.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 Naar de rechterzijde. Naar de linkerzijde. En alom. En hij verschroeide de grasgeut op het aardrijk. En het gelaat der vorsten die op de aarde. Je hadden. is ook een kunst sorry, Sorry. Je bij elke kunst. Ja dat klopt. Ja dat spreekt wel weer aan. He. Zeker veel mannelijke luisteraars. En een wolk stelde zich tussen de aarde en hem. En de stralen van de zon, zon stuiten daarop terug. En hij werd toornig. Dat zijn de macht weer staan werd. En hij klaagde dat die wolk machtig was, machtiger was boven hem.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 dat is Pangiers? Dat is een kunstvagina. Ja. Ja, Vraag me de vertaling. Ik ben officiële Aziatische vertaling uit Hof van Eden hoor. Nee, ja. En hij verwoestte. En onder Eden? De... Ja, Ede. van Eden. En, en hij verwoestte Ede. door veel waters het veld. En hij viel neer op een rots die niet week. En hij klaverde in grote stromen, maar de rots week niet. En hij werd toornig, omdat de rots niet wijken wilde en omdat de sterke van zijn stroom zo ijdel was... en tevreden was hij niet... hij riep... aan die rots is macht gegeven boven mij... ik wenste die rots te zijn... en er kwam een engel uit de hemel... die zeide... u zij gelijk gij gezegd hebt... en hij werd rots... en bewoog niet als de zon scheen... en niet als het regen. en daar kwam een man met houweel... met puntige bijtel... en met zware hamer... die stenen hiel uit de rots... en de rots zeide... wat is dit... Dat die man macht heeft over mij. Een steen houdt uit mijn schoot. En tevreden was hij niet. Hij riep. Ik ben zwakker dan deze. Ik wenste die man te zijn. En er kwam een engel uit de hemel. En die zeide. U zei gelijk gij gezegd hebt. Confuse, en, en hij was een steenhouwer. En hij hiel stenen uit de rots. Met zware arbeid. En hij arbeidde zeer zwaar voor weinig loons. En hij was tevreden. Ja, sure. Dus het gras bij de buren altijd goed. Hè? Het is een heel oud verhaal. Ja, ik ken het is niet van Multituli. Ja, het is, ja, is spannend. Nou, het is niet van Multituli, maar het komt uit een stukje van. Daarbij uh, in het kinder dat Ja, het is een heel oud verhaal. Ja, Maar wel een beetje leer. Met al mag je. Daar moet je het wel op leren van oud verhaal. Ja, dat is echt waar. je gaat het spul achter als de dubbel over. Ja, dat is alleen maar zo. Atoomzanger weet ik ook in een jongere jaren. Ja. Nee, dat ja, klopt. Okay. Ik, uh, ik, ik kan natuurlijk ook altijd schreeuwen, maar... Nee, nee, nee. nee nou ben je nee. goed. Ik heb wel eens een glas gebroken, met zin. Ja, gewoon. Ik zal weer een pad gewoon Ja, dat telt oh, niet, hoor. Goeie. Pak pad geslagen van Jor en hoor oh, kijk. Ik beganst het toch round midnight je moet nog wachten je nog right. 5 minuten oh de 5 vijf, gaan 5 minuten bloesje hoor een bloesje in 5 ja, minuten dat kan nee. myrt is happy as left because the blues don't spread rocks in my hand of all the people I'll see, why do they pick on poor me? I put rocks in my bed. Rocks in my bed. All oh, night long I'm weak. So how can I sleep with rocks in my bed? There's only two kinds of people. I Can't understand. There are only two kinds of people who I can't understand. There are the people. Als je toch over blues hebt, ja, dat, dat is een van de oudste bluesliedjes. Dat is twee generaties voor Billy Holiday. van de feministen. Marini. Je liet niet de kabel. je ja, liet niet de kabel ja, nee. met zich aanmaken. Die sloeg kerels met een fles op de kop, nee, nee, maar ja, ja. ja, niet de kabel met ze aanmaken. Nee, in Roxie bed. Dat is een 78 toerplaatje. Als je Jessie voor de poer. Nee, niet is I'm Stenen in mijn bed Stenen in mijn bed oh. All I, all I we How can be I sleep in bed with rocks. In m'n bed, yeah. bed. liep dus echt historische jazz of hysterische jazz? Hysterische jazz Vind <laughs> Folks think oh, that, that I'm crazy, they're foolish as can be They just tell it, cause I've been out in the backyard smoking tea Can I play the piano, and I'm pretty good on the stage And ain't no lie, I'll <laughs> tell you why, outside blowing jay Gin and Coca-Cola, Coca-Cola and gin Live up as a liquor tin, big fat mama you make me grin Take you can you give me the gin old folk things that I'm lonely the blues I can be well if you smoke and that jive when I pass by please save the roach for me oh yeah save the roach for me oh yeah save the roach for, oh, yeah. for me yeah the yeah. Heb ik het even uitgebracht, Lief? Baby, won't you please come home? Cause your daddy's all alone. I have tried in failed never more to call your name. Since you left, you broke my heart. Because I thought we never Every hour in a day, you will hear me. Oké, okay, zegt dat oh Baby, won't you please come home? I need your love. Baby, ja. won't you please come home? Oké, okay. is yeah. nou goed. de mensen nou van opreden, Guus? Wat een bijzonder instituut het is. Hey, hoe Het is een hele bijzondere instituut. Het is er geen buik van Christiane werk. Baby, won't you please come home? Cause your daddy's all alone. I have tried and failed. Never more to call your name Since you left, you broke my heart Because I thought we'd never part Every hour in a day, you'll hear me play So baby, won't you please come home I need your loving, baby But I'll take it So baby Won't you please, coming on home? Nou, midnight, so I don't know <coughs> If I got down, round midnight, <coughs> round midnight, Kijk, ik heb hier dus een vraag. But, But it's really, really getting gas back at midnight. at midnight Memories always start Round midnight Round, midnight. Midnight. round, midnight. Midnight. round midnight. midnight Haven't got the heart To stand those memories When my heart is still You... Even met je hoofd die tussen ons komt en, midnight... en die moet je even vastleggen, Bas it Ja Daag ja. zeg, well, ja, daag En daar is de kamer right. Boven, boven Dat volgende ding is de kamer Daar boven Doesn't mean, yeah, I mean that our love, I love, love Is ding. Ja. Darling I need you Yeah. Out You're out of all the shit I'm out of. Yeah. my but Yeah. Let our love take wings from midnight. Out of the From midnight. Let the angel fade for your returning. Let <coughs> our love be safe and sound. Well midnight, comes around. Ja, het hoeft toch helemaal nog niet op te houden? We kunnen toch gewoon doorgaan? Remember Volgens mij is er na ons niemand meer. En die midnight kan nog heel lang duren als ik het zo ziet. In zo'n closing time. We sluiten nooit. We blijven gewoon doorgaan. Maar toch? Ik weet niet, als niemand boer roept, gaan we gewoon You know rhythm. like that? rhythm. Well, if you feel ha ha ha and troubles on ha way time to to a showdown. I love you, you ha ha Ha, ha, ha, ha, <laughs> oh. <laughs> Loving and Rhythm Well, if you feel the down and troubles on your way It's time to have a showdown I'll love you blues away <laughs> Loving and Rhythm Jij hier komen? Ja, ze willen al meespelen, maar ze doen gewoon de. Ik ken het ook wel, dus ik kan hier gewoon mee. Uh... Ja, nou, doe mee. Daar. Daar. Dat jij het mee? Nee, nee, nee. Ja? jij hebt het ook gedaan. Uh, ah, geen probleem. We hebben het ergens over en daar zijn we. Nee. Nee. Dus, ja, nee, dus. Uh, we zijn er honderd jaar. Doe je mee, uh, Florus? Hai hey Brandje! Toch tuin! Weet je daar Waar Die kant. Daar is no. Hallo allemaal. Ja. Good <laughs> week Kuts Mayfield oh, Kuts Mayfield Een beetje Kuts Mayfield nee. ja, Dit is van uh, Superfly oh, Als er nou even niemand geluid maakt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 Thank <laughs> you. aan de verbaasde journalisten die van heinde verder kwamen toegestroomd om dit wereldwonder te aanschouwen. Een man die geen geld wil hebben, waar vind je zoiets nog? De goede man had nog nooit eerder zo'n grote prijs gewonnen. Wat hem betrof, hoefde dat ook niet nog eens te gebeuren. Ik hoopte niet dat ik ooit nog zo'n groot bedrag win, zei hij tegen de... ...nog steeds met stomheid geslagen journalisten... -radio. ...en vertelde verder dat hij zijn prijs gaat verdelen over een aantal goede doelen. Ik vind zoiets geweldig. Het smaakt naar meer. Je koopt bijvoorbeeld iets in een winkel en zegt achterloos... ...ach, pak het maar niet in. Ik neem het toch niet mee naar huis. En laat vervolg vervolgens de stomverbaden win winkelier achter... ...met de troep die, zojuist, die je zojuist hebt verkocht. Of die solliciteert... Als de sollicitatiecommissie je aan het eind van een gesprek vraagt of je nog wat te vragen hebt, zeg je losjes langs je neus weg, dat salaris, kan het niet wat minder? De helft bijvoorbeeld, anders zoek je maar een ander voor je goede geld. Ik denk niet dat je die baan dan krijgt. Maar als geste heeft het toch wel een fantastische impact. Een beetje bescheidenheid op materieel gebied kan trouwens toch geen kwaad in een maatschappij zo bordevol van hebzucht. Ik besef dat ik met deze uitspraak juist in een boekje van en voor daklozen aan het verkeerde adres ben. Maar toch, vooral omdat ik de indruk heb dat daklozen en andere maatschappelijke pechvogels al tevreden zouden zijn met weinig, is het best opmerkelijker dat de samenleving zelfs dat weinig geniet of nauwelijks gunt. Want zo'n man die zijn prijs in de krasloterij niet wil hebben en zomaar weggeeft aan goede doelen... Zo'n man is toch niet goed bij zijn hoofd? Die verdient hoogst het heilig verklaard te worden. Maar daar heb je toch ook niks aan. Zeg nou zelf. Het is best wel een ingewikkeld verhaal. Ja, inderdaad. En geste is geste. geste. Oh, dat woord ken ik niet. Oh, nou heb ja, je nog geste. wat leuks. Ja, En dat is dan... Um, heb je nog wat leuks? Toch? Zijn er nog mee... Uit het boekje of... Uh... Ik, uh, ik denk van wel. Oh, mensen zitten er helemaal in. Dat is een hele korte, die zou ik doen, joh. Houd is. <laughs> Winsten, heden. Nergens ben ik echt graag vereenzaamd, zonder hoogtepunt. Alleen gaat alles traag, het leven verdunt. Dromen van welheer, herinner herinneringen aan geluk. Alles was toen beter, alles werd steeds meer. Toekomstdromen. In zwart gekleurd. Ik kijk niet naar de toekomst of verleden. Het heden is aan de beurt. Zo. Ja. Ja. Daar hebben we allemaal wat aan. Dat heeft een... Uh, een bepaald soort dat? diepgang dat je denkt van... Ik wou diepgang zeggen, ja. Ja, Daar kom precies. Ik, effe, ik kom er even... Oh. S. Ja, de stad van Esther. van Esther dus nimmer eindigde beweging druisende swing geluid licht ontwricht deining van het tweede gezicht ehm um, ik kan kaskade kaskade kaskade en passade nog wat de stad Die gaat altijd oh, van ja. je gedaning ja, rusteloos en baanbrekend op weg naar onontdekte paden. Wilde en stront om in te baden. De stad. Ups en downs. Grimmig en behouden. Voor ons. Zelf clowns. Zonder genade. Het is wel moeilijk deze hoor. Ik vind het toch mooi. Nationale Straatpoëzie Festival 2000. Daar komt vandaan. Oh. Maar Arma is toch geen dak en thuislozen? Ja, in zijn hoofd, Diana Ozon helemaal? Lisa volgens mij een pruik. Ja, hij een pruik ook. En Carrie ook niet. Dat is een Rotterdamse die uit Utrecht komt. Carrie, is dat van Carrie? Hij is Carrie met het Rotterdamse pruik. een Balken! Oh, Balken nee, een pruikje. Maar zullen we ook die twee minuutjes laten zien? Balken is zo geboren met haar. Jongen, laat we het niet over haar hebben. Zullen we ook die twee minuutjes laten zingen Maak even plaats. Dan laten we Pieter gewoon even een liedje zingen. Hij wil niks vertellen, maar hij, kan, hij wil wel een liedje zingen. Eens vertellen. Dan moet je wel iets verder nog horen zitten. Dan leef je gewoon Piet. Dan wil ik durf begrijpen. Een liedje van Billy Oud. Then God shall get. Then not shall lose. So the Bible says, and it still is news. Mama may have, Papa may have, but God bless a child that got his own. Yeah, got his own. Okay. So, yes. Strong gets more while the weak ones fade. Empty pockets don't ever make the dream. Mama may have, Papa may have, but God bless a child, God is all. That got its own name M Morning You've got lots of friends They're crowding round your door But Tuesday When you're gone at spending games They don't want us no more. Rich relations give. Verse the bread and salt. You can have yourself, but don't take too much. Mama, Mama may have, Papa may have. But God bless het child And God. God. is on God is on And God, is on. And God it's on. En nu, zo. Oké, want verdeeld. is verdeeld. Hij is Great, great jij zou wel ook Yeah, sometimes, sometimes I'm just a little worried. Yeah. Speel zo even spansel. Oh, I'm going to get so all rational. It can also. But can you also not play the game? I got a woman. Yeah, but that's not the Oh, yeah. I got a woman. Way over town, yeah. that's good to me. I do, oh yeah, I she's love yeah. loving, yeah. just for me. Cause you oh, she gotta love me, You so tell me. For you, I got a woman. Way over town, that's good to me. To you. Oh yeah, uh, she's uh, ever loving, early in the morning, just for me. Oh yeah. She said we're early in the morning, just for me, oh yeah, she said we're loving just for me, she can love me, since I believe, I got a woman, way over time, that's good to me, yeah, sing it, sing it, song, song, I'm not going to do it. I'm not going to do it. I'm not going a lover.